Stubinitski met het NOS-journaal. Veel mensen die zonnepanelen hebben, lopen geld mis. De panelen zijn vaak slecht geïnstalleerd, waardoor ze niet goed werken. Bijvoorbeeld omdat installateurs geen rekening houden met de schaduw. Ook ontstaan er onveilige situaties met elektriciteit. Dat zeggen de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis... tegen het programma Reporter Radio. Vorig jaar werden in Nederland ongeveer 1 miljoen zonnepanelen geplaatst. Islamitische staat zit achter het bloedbad in Californië... zegt de terreurorganisatie op zijn eigen radiozender. Volgens IS hebben twee volgelingen in een zorgcentrum in San Bernardino... woensdag 14 mensen doodgeschoten. De FBI ziet de schietpartij als een daad van terreur... maar of de twee schutters echt door IS op pad zijn gestuurd... staat nog niet vast. Bedrijven die frauderen met voedsel moeten veel hogere boetes krijgen... vindt het kabinet. Aanleiding is het schandaal met paardenvlees... Nu is de maximale boete 20.000 euro. Dat moet 10% van de jaaromzet worden, zonder maximum. Er wordt gewerkt aan een wet die dat regelt. De politie in Egypte heeft twee mannen opgepakt van 18 en 19... voor de aanslag op een nachtclub waarbij 16 doden vielen. De twee waren naar Suez aan de Rode Zee gevlucht. Daar zijn ze gearresteerd. Gisteren gooiden aanvallers een brandbom naar binnen in de club... in vlak vlakbij de hoofdstad Cairo. Ze zouden kwaad zijn geweest omdat ze niet naar binnen mochten. Shorttracker Shinki Knecht heeft voor het eerst in zijn loopbaan... een individuele gouden medaille in de wacht gesleept... bij een wereldbekerwedstrijd. Hij was al eens Europees kampioen en is regerend wereldkampioen. Vandaag won Knecht in Japan de 1500 meter. Door die winst gaat Shinki Knecht aan de leiding... in het wereldbekerklassement op deze afstand. Het weer in een groot deel van het land bewolkt. Het waait vooral aan de kust flink. Het kan stormachtig worden. Het wordt 8 tot 11 graden en vanavond valt er mogelijk wat regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp zijn werkzaamheden aan de vangrail van de Middenberm. Tussen Knopende Raastorp en de hoek staat nu 3 kilometer. De reishok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 En u kent hem uiteraard als Wim Zonneveld. Hij is geboren, was geboren in Utrecht op 28 juni 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974. Was natuurlijk een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij wordt als een van de grote drie van het Nederlandse cabaret... van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. En dat natuurlijk samen met Toon Hermans en Wim Kamp. En u hoort hem nu, Wim Zonneveld, met Zij kon het lonken niet laten. Nikkele Zangeloen. Hey! Kom luister naar het lied dat ik voor u ga zingen. Het is een tragisch lied over losbandigheid. Het gaat over een dag me uit de hoogste kringen. De neen ging tot het kwaad, die kon zij niet bedwingen. Zo raakte zij haar eer en Rupert haast kwijt. Ze kon het lonken niet laten. Ze lonkte naar iedere man, dat liep veel te veel in de gaten. En oh au, oh, au, oh, oh, oh, oh. daar kwam naar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 klokken niet laten. Ze lonkte naar iedere man, daar liep veel te veel in de gaten. En o, o, daar kwam naar de van die. Yeah. Yeah. <lacht> Zij werd een danseres in een der de kroegen. Drie veren droeg zij slechts en soms geen eens, geen drie. <lacht> soms droeg zij slechts één veer. En als de klanten het vroegen, dan viel de laatste veer tot algemeen genoegen. <lacht> en bloot lang tussendoor met dubbele uur. En zij werd werkster in het oude mannenhuis En onder het dweilen door Wierp op zij nog wulpse blikken Zij maakte met haar lonken De ouwetjes aan het schrikken En op een dag zat zij er eentje na door het huis met schuimend op het? Zag ze hier niet staan? Ze struikelde en brak haar nek. Het was met haar gedaan. Yeah. ze kon het lokken niet laten. Ze lokte naar iedereen. Oh, meisjes, hart door.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 Pastoor. Je gaat terug uit en als maar door. Kijk, zie je die kapel? Die ken je ongetwijfeld wel. En als je daar dan bent, vraag dan de weg naar Parmarent. Dag vent! Op de step, op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. Toen zag ik die mevrouw.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 U misschien bekend Weet u misschien De weg naar Purmerend Ja zeker wel zei de chauffeur Je bent niet aan de goede deur Met een tikkeltje geluk Maak ik die step Vast aan mijn truck En ik sleep je het hele eind Naar Purmerend Naar Purmerend Naar Purmerend volgende keer neem ik veiligheidsbel hoor. Zeg, jullie zingen ze liedje? Ja. Liedje zingen, zo vroeg? <kijkt> nou, ik, ik ken een leuk liedje. Ja, ik ken een leuk liedje. Er was eens een muisje in mooi Amsterdam. Die zat in een molen, heel stiekem verscholen. Hij zong elke morgen, wat is het toch fijn, een muis in een molen, in Moekem te zijn. Ik zag een muis,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 trap, nou daar, de een kleine muis op nee het is geen grap, geen klip, die klap op de trap, oh ja, maar muis kreeg een vijfling en al een gezond, dus aten de muisjes, besluitjes met muisjes en iedereen zong toen, wat is er toch een? een muis in een molen in molen. Hij was als de dood voor de muizen die zongen Wat is er toch fijn, een muis in een Die hebben het fijn naar hun zin. De molen staat leeg, want geen vrouw durft erin. U hoorde een hit uit 1965. Het was Rudy Karel met een muis in een mooie. In een molen in mooi Amsterdam. Rudy Karel artiestenaam natuurlijk van Rudolf Weibrand Kesselaar. Hij was geboren in Alkmaar op 19 december 1934 en overleden in Bremen op 7 juli 2006. was een Nederlandse entertainer, czar, showmaster, filmproducent en acteur. En als tv-persoonlijkheid werd hij voornamelijk in Duitsland zeer populair. En hij woonde sinds 1974 in Sieke, dat is een plaats ten zuiden van Bremen. En voor Rudy Karel hoorde u Wim Sonneveld met Op de Step en ook nog... Een zij kon het lonken niet laten. En nu op de radio, onderweg zometeen, Johnny Jordaan. Met bij ons in de Jordaan, de Jordaanwals en Piketanessie. Oftewel een medley van Johnny Jordaan. Maar eerst hier de drie met het autootje. We hebben een ongeluk gehad met het autootje. Met het autootje. Met het autootje.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 En de lampen en de bumper en het stuur Het is te koop voor 57 of vindt u dat nog te duur Het was wel niet zo'n beste en hij reed niet altijd goed Hij reed niet zoals een echte auto meest wel doet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 maar toch was die niet slecht, we waren eraan gehecht. Nou gaat die naar de sloop, die zal zo troosten komen. We, we hebben het oorgelijk gehad met het tuutje. Met het tuutje, met het tuutje. We kunnen hier midden in de stad met het tuutje. Met het toetetje, met het En ik zei: nog lang, we even wachten, we kunnen er zo niet door. Maar hij zei: hey, die bus, die stop wel. Rechtsverkeer verkeerd keergevord. Nou hebben we enkel en alleen nog maar een fotootje van het toetetje, van het toetetje. En de lampen en de bumper en het stuur. Is de eerste komt voor 57, niemand? Nou, 5 gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? Of in de reddingsmode, dan helpt deze zoveel ik en de ander. Zo zijn de Jordanezen. ze leven met je mee bij ons. In de Jordaan, zing je vanuit. for the star Die maakt je blij zien Ik heb geen trek in zo'n Franse perno. Dat witte spul krijg je van me cadeau En ook die Deense aquafiet Die drink ik van mijn leven niet In plaats van vodka, of Englijsje Een piquetanessie, een piquetanessie Een piquetanessie, dat gaat er altijd in de een drinkt limonade, de andere drinkt weer wijn. Maar al die zoete spullen zijn zeker niks voor mijn. Wordt zoiets aangeboden, dan weig ik iedere er keer. Ik haal me bij een drankje, een glaasje recht op meneer. neer. Want het liefste wordt ik uit. van zo'n Nederlandse neut. Een piketanissie gaat er altijd in. Een piketanissie maakt je blijven zin. Ik heb geen trek in zo'n Franse vernoot. Dat witte spul krijg je van een cadeau. En ook die Deense aquavit die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka, doe het in Een pikataneci, een pikataneci, een pikataneci, dat gaat er altijd in. Een pikataneci gaat er altijd in. Een Mag je blijven zien, ik heb geen trek in zo'n Franse perno. Dat witte spul krijg je van me cadeau. En ook die Deense aardgewaadvier, die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of een liché. Een dikke een dikke zie, een dikke dat gaat er altijd in. dat was muziek van Johnny Jordaan... met de grote hits bij ons in de Jordaan. Jordaanse wals en piketanensie. En daarvoor hoor u de trichakets... met het autootje, een van mijn favoriete plaatjes. Die ik regelmatig draai in dit programma. De volgende artiest overleed op 4 juni 1996... aan een hartaanval tijdens zijn vakantie in Frankrijk. Hij werd begraven op Zorgvliet en uh, hij was jarenlang de levenspartner van Barry Stevens. Ik heb het over Leen Jongewaard en die doet iets samen met uh, Piet en Adel. Dat hit uit 1970 ik het heet. Het zal je kind maar wezen. Hey, jeugd van Nederland, denk nou niet dat jullie lekkertjes bennen. Als je je eigen in de spiegel ziet, dan moet je het toch erkennen. Het zal je kind maar wezen. Ja, ja, ja, ja. That's all you kills my weasel, yeah, yeah, yeah. Bus, je doet maar wat je wenst, met. Ik vind zo'n juffrouw een doorkijkblus, een zegen voor de mensheid. Maar zal je kind maar wezen, ja, Het zal je kind maar wezen, ja, ja, ja, ja. Het zal je kind maar wezen, yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen, ja, ja, ja, ja.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 het zal je kind maar wezen. Yeah yeah yeah het zal je kind maar wezen. Yeah ja, ja, Weg met orde en gezag. Alles mag vandaag de dag. Ik zie wel eens foto's in de lach. En denk dan bij mijn eigen. Hoe durft een mens vandaag de dag nog kinderen te krijgen? nee kind maar Het zal je kind maar rezen. Yeah, ja, ja, ja, het zal je kind maar rezen, jee, ja. Het zal je kind maar wezen. Yeah,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 was natuurlijk een grote hit van uh, de grootste zelfs van Arne Janssen. Het lied is een vertaling voor het Duitsstalige lied Mietchen met Rote Hagen... gecombineerd door Manfred Uberdorven en Hans-George Muslene. en werd in Nederland vertaald door Pim van Zijl. Het nummer was een oeuvre voor de Roodharige en kwam tevens een jaar later voor in de film Turks Fruit. In de top 2000 van Radio 2 kwam het nummer in uh, de 2000-editie het hoogst... Nummer 1038, in de jaren daarna duikelde het in de onderste regionen... maar bleef toen wel stabiel. En in 2000 kreeg hij met terugwerkende kracht een gouden plaat voor deze single. Nadat uit een hertelling bleek dat er 150.000 exemplaren van waren verkocht. Het nummer is uitgebracht in 1972. Het kwam uit op 20 mei 1972 op vinyl. U hoort hem nu, Arne Jansen, met Meisjes met rode haren. Nee. Why?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 Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beeld verbleken, Al is de weg ook nog zo lang naar ons land. Als de dag van toen, hou ik van jou, Is geen oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar, Een verloren dag met stil verlangen naar, Weer een dag als toen. Waarop ze zei, jij bent mijn leven, sta aan mijn zee. En wat, wat er ook gebeuren mag, ik hou nog meer van jou, als toen die dag. Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden. Zoals je in ieder boek lezen kan waardoor en zag. Na al die lessen, toch het doel versomberen, Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb honderdmaal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte alles met je te bereiken, kwam weer de wind en blies me weg als een ver, Als de dag van toen.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 Verdriet en geluk zijn aan elke tijd verbonden. Die een snelle trein vaart en snelle langs ons zuis nog steeds de tijden alle vonden. Al denk ik vaak aan de dag dat ik leefde in jouw huis. Nee, geen enkel uur is er dat ik berouw. Voor mij als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren dacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen, als de dag begint. Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag. Met verlangen weer een dag als toen, waarop ze zei, jij bent mijn leven, sta aan mijn zij. En wat, wat er ook gebeuren mag, ik hou nog meer van jou, als toen die dag. Speelden er duizend gitaren, niets kon er toen dit geluk evenaren. En wilde toekomst, die las ik in jouw ogen. Weet je nou die slow die ik danste met jou? Weet je nou de woorden die ik toen heel zacht heb gefluisterd? Heel lieve, eenvoudige woorden, maar toch wist ik dat ze jou had bekoren. Je ogen hebben die toen heel erg geraden. kon niet weten dat je dit zo vlug zou vergeten, maar die mooie uur. Jouw hart bekoorden Je ogen hebben Die toen heel erg verraden Weet je nog die slow Die ik danste met jou Weet je nog die avond Toen jij heel de tijd Met me danste Muziek kon als beelden er duidelijk De leuk evenaren Nee, nooit vergeet ik die slow. die ik danste met jou U hoorde de muziek van uh, Willy Zomers met weet je nog wel die slow, en daarvoor Reinhard Meij met als de dag van toen Zie hem Zandvoort, aan alle leuke dingen komt er ook weer een einde Dit was Zandvoort uit Zandvoort en Zand. Mario Zandvoort, en als u nu al denkt van... ik vond het een leuk programma en ik wil het nogmaals beluisteren. Dat kan aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals herhaald. En anders, volgende week dinsdag ben ik weer vanaf 11 uur... hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik wens u nog een hele fijne week, nog een heel fijn weekend. En misschien tot volgende week. Tot ziens! Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijk.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 Je